Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here yeah. beside Besides the now news now. of holy war and Only holy me. me. Ours is just, just a little.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 di equilibrio een kwestie van per lei, vinden van een manier om le chiave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 It is what lo fermerò per dare un po' d'eternità a quei momenti che troppo presto se ne vanno via the light the light me.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 Swimming out. There's no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 barbara streisand, Barbra streisand. for strike in.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 It's hot.